Vrouwen stonden vandaag wereldwijd in het middelpunt van de aandacht. De olie, de olie raakt op. Hoog tijd om te kijken naar alternatieven. Philip de Winter vindt het volkomen terecht... dat een HEMA-medewerkster met hoofddoekje ontslagen is. En de muziek vannacht is van Stefan Morrison. Nog steeds wakker, Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. En als u wilt reageren op onze show, dan kan dat via Twitter. U kunt uw berichtje sturen naar het en volg ons dan ook gelijk even. Of u kunt een berichtje sturen met daarin de hashtag WNL, dus hekje WNL. Ja, na Moederdag en Valentijnsdag is er nog een dag speciaal voor de vrouwen. Vandaag was het Internationale Vrouwendag. En er waren verschillende acties, zoals de manifestatie in Den Haag vanmiddag... door de cliënten van de vrouwenopvang tegen huiselijk geweld. Ja, daar hebben we het zo meteen over. Maar uh, eerst gaan we naar de Tweede Kamer, want ook daar werd Internationale Vrouwendag gevierd. De voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdy Verbeet, opende vanmiddag de speciale netwerklunch. Maar ook het toneelstuk van de vier vrouwen van Willem van Oranje werd opgevoerd. En mevrouw Verbeet is aan de telefoon. Goedenacht. Goedenavond. Uh, heeft de Tweede Kamer de Internationale Vrouwendag goed gevierd, vindt u? Ja, ik vind het wel. Het was een hele leuke dag. De Kamerleden hadden ook uh, uh, zeg maar hun eigen netwerken uitgenodigd. Hè. Dus ik, veel andere vrouwen van buiten de Kamer. Ik had zelf de vrouwen van de FNV Vrouwenbond uitgenodigd. En nog wat andere. En uh, ja, ik vond het echt de moeite waard. En op zo'n netwerklunch, waar wordt dan over gesproken? Nou, iedereen vergelijkt zo'n beetje de, ja, zeg maar de, de vooruitgang uh, als het gaat op, uh, op het punt van bijvoorbeeld gelijkloon voor gelijke arbeid. Maar ook uh, de, de, zeg maar de mate waarin vrouwen in de top van bedrijven, maar ook op de universiteiten, uh, ja, op goede plekken terechtkomen. Verdient u eigenlijk evenveel als uw voorganger als voorzitter van de Kamer? Ja, wat dat betreft is bij ons natuurlijk allemaal uh, ja, gewoon bij geregeld. Dus iedereen kan op internet zien uh, wat een voorzitter van de Kamer, wie dat ook is, verdient. En wat hij ook nog aan toelaag krijgt. Het staat allemaal op papier. Okay. En bent u nou nog tot nieuwe inzichten gekomen vandaag? Um, ja, ik, ik vond het, ik vond het uh, heel leuk om te zien hoe uh, verschillend er ook gereageerd werd op de column die door uh, Elma Draaier uh, werd uh, uh, naar voren gebracht. En uh, er waren een aantal vrouwen die zich daar reuze aan ergerden... en anderen die dat juist heel erg aardig vonden. Want wat stond daarin? Nou, zij had een column en, en daarin zegt ze eigenlijk... Uh, uh, vrouwen moeten uh, zichzelf niet... ...beter of anders voordoen dan mannen. Hè? Want uh, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het de normaalste zaak van de wereld is... ...dat vrouwen en mannen in gelijke mate op allerlei posities uh, uh, te zien zijn. En dat ben ik eigenlijk volstrekt met haar eens. Maar er waren ook mensen die vonden dat ze daarmee uh, bijvoorbeeld uh, uh, onvoldoende recht deed ...aan wat natuurlijk ook belangrijk is als je uh, je kinderen opvoedt. Dat is, dat is niet minder, maar het is wel een beetje onhandig als je met een dure studie thuis gaat zitten. Ja. Vindt u uh, Internationale Vrouwendag nog belangrijk anno 2011? Ja, vind ik wel. Zolang, uh, zolang nog, zeker in Nederland, uh, zo weinig vrouwen in de top van bedrijven zitten... zo weinig vrouwelijke professoren zijn, vind ik het echt uh, heel redelijk dat we daar aandacht aan besteden. Ja, er is vandaag ook een heel debat over geweest met een interview vanochtend in de Volkskrant begon dat. Uh, eigenlijk weer het debat van ja, vrouwen die zitten niet op die topposities omdat ze uh, va vaak deeltijd werken en dergelijke. Nou, dat kan een oorzaak zijn. Ik denk dat er allerlei oorzaken zijn. Maar ik denk dat je uh, ja, ook moet, moet vaststellen dat, dat we in Nederland nog wel een lange weg te gaan hebben. En in de rol van uh, de Kamer is het goed dat wij kijken of het proces wat we allemaal belangrijk vinden... Ik denk dat niemand is in de Kamer die zegt dat het er niet toe doet. Dat je denkt, nou, als je zoveel vrouwen met een goede opleiding hebt... Hè, en op dit moment zitten er meer meisjes op de universiteit dan uh, jongens... dan wil je ook graag dat die allemaal op, op uh, goede plekken in de samenleving terechtkomen. Dat ze echt iets doen met die kennis die ze vergaard hebben. Nou, maar als we kijken naar de jongeren van nu in Nederland... Uh, volgens mij de meisjes die doen het op zo'n beetje alle vlakken beter ja. dan jongens. En je moet dus, ik hoop dus dat dat ook betekent dat ze straks in, in, een, in gelijke mate op uh, uh, ja, zeg maar, posities, managementposities terecht gaan komen. Nee. En daar zijn de eerste signalen nou weer niet zo gunstig van. Maar het kan opeens omslaan. Zo goed als er opeens veel meer vrouwen zijn gaan werken, wel nog vaak deeltijd, maar wel in veel grotere aantallen... zou het ook kunnen dat die doorstroming uh, op gang komt. Maar dan moet men natuurlijk ook wel bereid zijn om als je op een, een, een topbaan werkt, dat je ook heel veel uren in de week maakt. En ik zeg altijd, uh, dat hoef je niet je hele leven te doen. Als je, als je uh, nog jonge kinderen hebt, dan vind ik het zeer te bilke dat mensen zeggen van ja, ik wil toch ook nog wel wat tijd overhouden voor mijn gezin. Maar als je carrière wil maken en je kinderen zijn wat groter... ja, dan, dan moet je ook bereid zijn om, uh, om flink wat uren uh, buiten het huis te werken. En ook de uren dat je niet werkt, toch wel beschikbaar te zijn als er iets, als er een beslissing genomen moet worden op het werk. Je moet er wel wat voor over hebben om in die top ja, te komen. Ja, dat geldt voor mij ook. Ik ik ik ben niet alle dagen in Den Haag, maar ik ben wel alle dagen. Uh beschikbaar als voorzitter. En nou, als ik het goed geteld, geteld heb... dan heeft uh, de Tweede Kamer op dit moment... 62 vrouwen van de 150 zetels. Vindt Iets, u... Ietsje minder. We hadden de 62. Het is nu ietsje teruggelopen door de laatste wisselingen. Okay. Ik zit nu op 58. Oh, is nog steeds nog minder. Vindt u dat te weinig? Aangezien een heel behoorlijk aantal. Maar, maar vindt u dat het gelijk op moet gaan, eigenlijk? Ik vind gewoon gewoon... dat je, je hebt net zoveel mannen als vrouwen in ons land... dat je ook net zoveel mannen als vrouwen in de Kamer hebt. Vindt vind ik gewoon gewoon. Dus gewoon 75 om 75? Ja. En ik vind geen ramp als het niet zo is. Maar ik vind er ook niet iets om tevreden over te zijn. En nee, het gaat natuurlijk om de beste persoon op de juiste zeker, plek, toch? Zeker. Maar dat, dat, dat is ook helemaal geen issue meer. Tuurlijk gaat het gewoon om de beste op de beste plek. We hebben zoveel goede vrouwen in, in de politiek, in de journalistiek, eh, auteurs. Eh, dus er is geen, geen objectieve reden meer om het niet te doen. Mijn moeder die stemde altijd op de eerste vrouw. Ongeacht welke ja. partij het ook is, maar altijd op de eerste vrouw. Leuke moeder. Kijk, vind ik ook. <laughs> Volgens mij het beste zou zijn als, als mannen ook zwanger konden worden. Volgens mij zou dat de oplossing zijn. Voor het deeltijdprobleem. Ja. Nou ja, voor, nou ja voor... ik vind iedere oplossing, Als u, maar ik denk dat het nog een tijdje duurt voordat dat kan. Ja. Nee? Maar ik zou er niet op tegen zijn hoor. Het is enig om zwanger te zijn. Nou, nou, dat okay. zullen wij nooit meer maken. Nou, dat, dat is fijn dat u ons dat gunt in ieder geval. <laughs> dat is een mooie, mooie zin om dit onderwerp op af te sluiten. Uh, maar mevrouw Verbeet, nu we u toch aan de telefoon hebben... Uh, willen we even iets heel anders met u bespreken. Zo. Ja, we hebben het hier namelijk in ons programma een aantal keren gehad... over uh, het, het vragenuurtje, de nieuwe stijl. Ja. En uh, nou, bij ons uh, in de uitzending is daar met name door de SP... nogal wat kritiek opgeleverd. En de VVD ook. En de VVD ook. Um, hoe zit het met dat nieuwe vraaguur? Want volgens onze berekening zou dat al geëvalueerd uh, moeten zijn. Ja, daar hebben we iets meer tijd voor genomen... omdat het toch erg kort was om het na zes keer te doen. Maar u bent net één dag te vroeg. Morgen gaan we daar in het presidium uh, over spreken uh, hoe we verder gaan. En... Uh, en ik hoop dat, er, uh, dat, er, dat we niet helemaal uh, uh, terug gaan naar vroeger... maar dat we wel een, een, een vernieuwing uh, overeind houden. Maar wat het wordt, dat moet u nog even geduld oefenen. En wat vindt u er zelf van? Nou weet u, uh, uh, ik vind het een vooruitgang. Omdat er veel meer actuele vragen aan de orde komen. Maar ik zie ook wel dat het uh, een, een beetje minder levendig is dan ik had gehoopt. Dus op dat punt moeten we iets verbeteren. En daar ben ik nu, uh, denk ik wel, met een leuk voorstel uh, bezig. Dus ik hoop dat ik daar morgen het presidium van kan overtuigen. Kunt u daar een tipje van de sluier van oplichten, van het nieuwe voorstel? Nou, als u nou goed met mij meedenkt, dan is de kritiek... dat er eigenlijk weinig interactie is met, met de anderen die in de zaal zitten. Dus op dat punt probeer ik naar een verbetering te komen. U gaat Twitter erbij betrekken. Nou, daar heb ik nou niet aan gedacht. Dat is natuurlijk niet handig voor mij. Maar Twitter, dat dacht ik niet in eerste instantie aan. Maar iets meer leden betrekken... Bij, actief bij het Vraaguur... daar zit ik wel aan te denken. En ik hoop dat ik daar morgen uitkom. Oké, okay, er komen meer mensen aan het woord in het Vraaguur, begrijp ik. En uiteindelijk is het... Gaat het erom dat een meerderheid van de Kamer dat een goed plan vindt? Want je, als kunstvoorzitter nog zoveel verzinnen, uiteindelijk moet ik altijd uh, uh, zorgen dat ik uh, de, de leden met, met zo'n idee meekrijg. En ook daar heb ik goede hoop op. Lang leven de democratie in ieder geval. Dank ik u, ben ervoor. Dank u wel, GDVB, Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Dank u wel voor uw tijd. En prettige nacht verder. Ja, dat was dus even over het vragenuurtje. Maar wij gaan terug naar de Internationale Vrouwendag, waar we het toch vooral over hadden. En op die dag is de vuile was ook gelijk maar buiten gehangen. Op het Spuiplein in Den Haag voerden de cliënten van de vrouwenopvang actie tegen huiselijk geweld overal ter wereld. De vrouwen hingen ieder een shirt met een eigen boodschap aan de waslijn. Mariet Lohman, manager hulpverlening bij Stichting Wende, was daar ook bij aanwezig. En zij heeft ook nauw contact met de cliënten van de vrouwenopvang. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ja, die manifestatie vandaag, was het een succes? Ja, wij vonden van wel. Er was uh, opkomst ook van cliënten en uh, ja, van beleidsmakers, maar ook van hulpverleners. En ja, met name dat ook uh, cliënten zich lieten horen, stelden wij bijzonder op prijs. En ja, het was een succes. Dus hoeveel uh, mensen moet ik dan aan denken? Nou, ik schat 150 uh, aanwezigen, zo ja. Oké, okay, wel een, een aardig kluitje op de plein. Ja, dat was en dan natuurlijk de aanloop van mensen die voorbij komen... en die even blijven staan en toch uh, zich verwonderen over prachtige t-shirts. Er hingen echt heel veel t-shirts uit het hele land... die uh, via de federatie opvang die het uh, uh, organiseerde... daar verzameld waren en aan waslijnen in het rond wapperden. Wat stond er dan dus op de t-shirts? Dat was een vrolijk gezicht over een heel ernstig onderwerp. Wat stond er dan op de t-shirts? Ja, heel verschillend. waren t-shirts uh, beschilderd uh, alleen maar met kleuren... en anderen hadden teksten. Uh, anderen hadden hele duidelijke stopborden. Uh, anderen stonden boodschappen op, zoals... Uh, ik wil mijn eigen leven leiden, uh, stopgeweld. Uh, ik ben nu eindelijk vrij. Heel verschillende teksten en ook wel ja, tekeningen van kinderen. Heel verschillend. Ja, want we hebben het over uh, cliënten van de, de opvangen die daar ook waren... Wat, wat zijn het voor vrouwen? Wat hebben zij bijvoorbeeld meegemaakt? Nou, de, de meeste komen uit echt heel ernstige bedreigingen. Leven jarenlang met huiselijk geweld. En ja, op het moment uh, dat ze besluiten weg te gaan... probeert de vrouwenopvang voor hen een veilig inkomen te regelen. Als dat echt als uiterste redmiddel nodig is. Ze proberen natuurlijk eerst heel lang preventietrajecten proberen ja dat mensen toch het huiselijk geld kunnen stoppen... en de relatie behouden. Dat is toch wat veel mensen willen. Maar als dat echt niet lukt... en iemand echt uh, moet vluchten voor het geweld... Uh, dan uh, proberen wij een opvang te bieden... voor zover dat mogelijk is. En wat voor ja. boodschap wilde u vandaag... Uh, met deze manifestatie de wereld in stuur? Dat de vuile was wel buitengehangen moet worden. Dat mensen wel moeten praten daarover. Met, met elkaar, op het schoolplein. Uh, met hulpverleners. Maar ook... Ja, laat je buren toch een teken horen van... ja, bij mij gaat het eigenlijk niet goed en kan iemand iets doen? En dat gebeurt gewoon te weinig. Soms uh, speelt het tien, twintig jaar voordat eindelijk iemand er eigenlijk achter komt. Uh, zelfs uh, een nauwe familie die eigenlijk niks weet. En niet uh, weet wat er gaande is achter die voorduren. En dat, uh, ja... Dat is toch wel heel triest, na alle aandacht die ervoor is... dat het toch nog zo moeilijk is om naar buiten te komen met je angsten. Met ja, wat er eigenlijk dagelijks achter die voordeur gebeurt. En waarom is het dan zo'n taboe-onderwerp? Waarom durven die vrouwen daar niet mee naar hun familie bijvoorbeeld te gaan om hulp te vragen? Ik denk dat mensen heel erg bang zijn dat de, de schuld bij hen gelegd wordt. Zo van ja vonden het altijd al uh, geen goede man. En uh, je bent zelf eigenlijk... Uh, ja, je deugt niet dat, het je, dat jij het al zo lang laat gebeuren. Daarom wordt het ook steeds moeilijker om het te zeggen. Alsof ja, jij de falende persoon bent die het jou laat overkomen. En die het uitlokt of uh, die het toelaat. Terwijl je, je faalt niet. Je bent juist heel dapper als je zegt... van Ja, er gebeuren bij mij thuis dingen die niet horen. Huiselijk geweld is niet normaal. Maar om... Ja, om die schaamte voorbij te gaan is toch ontzettend moeilijk. Oké, okay, dank u wel. Mariet Lohman, hulpverlening bij Stichting Wende. Dank u wel. Ja, het is kwart over twee. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En als u vandaag uh, getankt heeft met uw auto... dan uh, zal het wel flink wat geld hebben gekost. Want uh, die oliebrandstofprijzen die zijn hoger dan ooit. Zometeen praten wij met een mobiliteitsexpert hoe dat nou komt. En het wordt alleen maar erger.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 Nu verkrijgbaar bij de betere groenteboer. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Ja, luisteraars, nacht en welkom bij deze jubileum-editie van Globaal Nieuws. Aflevering 25, een zilveren jubileum... Ook alle luisteraars van de podcast, Theo, Maaike en Ronald, ook jullie van harte welkom. Straks hebben we aandacht voor de Polonaise van de Week met servoorzitter Alexander Kan. Er is live muziek van Triangle Man en kunsthistoricus Jaco Rietkerk is aanwezig voor het prijzenlabyrint. Maar we beginnen maar weer eens met het nieuws. Ja, u weet, maandag is het eerste kivits -ei gevonden. Als er nog ontwikkelingen zijn, dan houden we u natuurlijk op de hoogte... Vooralsnog is er geen nieuws. Mocht dat wel het geval zijn, dan schakelen we natuurlijk live over naar de commandeurspolder bij Masluis. Dode allochtonen doen het slecht op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van het instituut Niever. Met name dode Marokkanen doen het slecht. Als belangrijkste reden wordt genoemd dat levenloze immigranten nauwelijks Nederlands spreken. PvdA-kamerlid Martijn van Dam is niet onder de indruk van het nieuws... Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat dode allochtonen niet vaker in de criminaliteit terechtkomen dan dode autochtonen. Bovendien moeten we niet overdrijven. Natuurlijk zijn dode allochtonen iets vaker werkloos dan levende allochtonen. Maar dat verschil is ook weer niet extreem groot, dus laten we er niet te somber over doen. Aldus van Dam. Ja, en dan nog een net binnengekomen bericht. Patrick is de mol. Dat heeft Diederik Smit zojuist bekendgemaakt op Radio 1. Het is voor het eerst dat er al voor de laatste aflevering uitlekt dat Patrick de Mol is. Ja, meer hierover in de laatste aflevering van het AFRO-programma Wie is de Mol? Ja, en voordat we naar de muziek gaan... kijken we eerst nog even live naar de webcam van het Kivits-Ei. Even kijken. Ja, prachtig. Maar uh, ja, geen nieuws, dus uh, we kunnen veilig door.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 Het nieuwe album van Triangle Man ligt nu in de winkel straks. Dan is het tijd voor de Polonaise van de week. Maar nu eerst het prijzenlabyrinth. Ja, inmiddels is naast mij komen staan Jacco Rietkerk... kunsthistoricus en docent aan de Universiteit van Utrecht. Jacco, welkom. Ontzettend leuk dat je er bent. Je gaat het spel spelen vandaag. Stel jezelf even voor. Ja, ik ben Jacco. Ja, hallo. Vertel even kort iets over jezelf. Nou, ik ben Jacco Rietkerk. En waar kom je vandaan, Jacco? Ik kom uit Gouda. Gouda, wat leuk. In uh, 1193 na Christus, natuurlijk als eerste genoemd in een document van de Bisschop van Utrecht. Klopt. Grote stadsbrand ook gehad in 1438. Inderdaad. En daarna, natuurlijk, het rampjaar 1672. Ja. Met uh, als gevolg een economische achteruitgang die voortduurde tot ver in de 19e eeuw. Nou, dat was me wat. Zeg, Jacco, jij bent kunsthistoricus. Klopt. Wat is je specialiteit? Het Franse impressionisme. Wat leuk. Ja, ik hou me dus vooral bezig met de revolte tegen het klassicisme. Ja. Uh, uh, en met name in de stijltechnische conceptie. Oké. Okay. Ik onderzoek vooral de werken van Cézanne en Monet. Oké. Okay. Dus jij uh, schetst een beetje een genuanceerder beeld van die hele 19e eeuwse beweging dan tot nu toe in de literatuur werd aangenomen. Ja, yep, inderdaad. Leuk. Goed, we gaan beginnen. Je kent de regels. Probeer zoveel mogelijk bananen te raken met de schietschrijf. Als je mist, raak niet in paniek. Maar kijk wel uit voor die vallende kersenvlaaien als je tien letterwoord moet raden. Per ronde kun je maximaal twee dwergen inzetten. Zijn de dwergen op? Dan moet je even omlopen naar de balie en vragen naar Marga. Als je een groene bal hebt, mag je een klinker kopen om het boodschappenlijstje te raden. Duidelijk? Zekers. En hij is vertrokken. Onze kunsthistoricus aan de Universiteit van Utrecht. Faculteit Humane Wetenschappen. Moedige maand, dames en heren. Op weg naar de bel. En daar gaat de eerste banaan al. Uitstekend. Maar kijk uit voor die verraderlijke kersenvlaaien. Ze komen nu echt overal vandaan. Ai, dat gaat... Ja, dat is een bowlingbal. Dat is een bowlingbal, maar hij gaat gewoon door. Nou, dat is karakter, hoor. Kijk hem gaan. Kijk hem eens gaan. Ja, dat is toch even wat anders dan het Franse impressionisme uit de 19e eeuw. En een goede bal. Ja, ja een goede bal. Je mag een knikker kopen. Ah! De letter A verschijnt op het bord. Ja, je hebt ook, ook twee perken en een verdubbelaar. Tja, wat zou Pierre kunst de ervan gevonden hebben. Je gaat uitstekend, Jacco. Nog drie bananen. Hij is er nu bijna, dwars door de vlammenzee. Wat moet het daar warm zijn? De laatste minuut loopt. Nou, dan gaat weer een vlaaien. Maakt nu allemaal niet meer uit, Jacco. Rietkerk uitgehouden, Wat een held. De laatste looptjes. Dus moedig hem nog een keer aan. Gaat hij het redden. Hij moet het nu helemaal zelf doen. Geen dwergen meer over. Het is geen buitenspel volgens mij. Hij gaat nu door het gat in de muur. Daar is het gouden koffertje. En de tijd is om. We zijn gestopt. Oh, oh, oh. Wat een spanning, Jacco. Jacco, hoe ging het? Ja. Laten we snel gaan kijken hoe je het hebt gedaan. Even tellen. Ik zie drie bananen. Met de verdubbelaar worden dat er zes min twee minuten en een rode bal is 15.000 euro. Gefeliciteerd, Jacco. Ja, dankjewel. Weet je al wat je ermee gaat doen? Ja, dat geld steek ik graag in vervolgonderzoek. Over het Mecenaat van Florence in de 14e eeuw. Al oh, wat heerlijk. Nou, genieten van Jacco. En uh, ja, wij gaan uh, afscheid nemen. Het was natuurlijk carnaval deze week, dus we sluiten af... met de Polonaise van de week. Deze week geleid door SER-voorzitter Alexander Innoi Kan. Ja, gaat u vast klaarstaan, uh, meneer Innoi Kan. Volgende week, dan wordt de Polonaise geleid door Piet Heindoller. Dat wordt weer lachen. Wij gaan feest vieren. En ik wens u nog een heel lange nacht. Dag. Achterin de zaal gaat het in lopas. De kasteleider zingt waar van de Hij trekt trouw aan de bel en geeft een rondje. De glazen danken zo op de bij. Wij ook. Wij vieren feest. De smek met de Malezen van de heerse kijk voor de Polonese. Hier, Hollanders aan je tot zo. U hoorde het satirische nieuws, het globaal nieuws van onze vrienden van de Speld. En voor meer van dit soort ongein kunt u kijken op speld.nl. het is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Als je vandaag je auto voor wilde tanken, dan zal je vast wel even hebben moeten slikken van de uiteindelijke prijs. Een liter benzine kost op dit moment 1,70 euro en die prijs zal voorlopig nog wel verder stijgen. Ja, De aanhoudende onrusten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten lijken de reden voor de stijging. Aan de telefoon hebben wij Vincent van der Vinnen. Hij is mobiliteitsexpert. Hij ziet de situatie rondom de vraag naar olie steeds benauwder worden. Meneer van der Vinnen, nacht. Goedenacht. Ja, die benzineprijzen, ze worden met de dag hoger. Komt dat nou echt uh, door de onrusten in, in die landen als Libië? Nou, voor, voor dit moment natuurlijk wel. Um, er is gewoon um, um, onrust en dat beïnvloedt de markt. Uh, en, en daardoor gaat de prijs omhoog. Um, tegelijkertijd is dat een, iets tijdelijks. Mm -hmm. En je moet ook kijken naar de lange termijnontwikkeling. En, en wat, wat ziet u dan? Zien dat dit al, al, al, eigenlijk, eigenlijk wel aan zat te komen. Ja. Het is, het is überhaupt toch al bekend dat de olie op een gegeven moment op gaat raken, dus dat, dat er naar alternatieven gezocht, gezocht moet worden? Um, ja, maar het hangt een beetje vanaf wat u verstaat als definitie van, van olie. Um, en daar bedoel ik mee, um, je hebt twee soorten olie. Je hebt de olie die, uh, laten we zeggen, tot nu toe, um, wat, wat we dan kennen, is een, uh, gewoon op land een boor, een gat in de grond en dan spuit olie omhoog. Dat is de gewone conventionele olie. En daarnaast heb je ook olie. En dat is de onconventionele olie. Dat is bijvoorbeeld uit de teerzanden van Canada. Of bijvoorbeeld uit de diepzee op, uh, voor de kust van Brazilië. Op, uh, op 7 of 5 kilometer diepte. En dat, die olie is veel duurder. Nou is die eerste olie, die goedkope olie. Daarvan heeft de productie of de winning daarvan... Die heeft in 2006 gepiekt. Dat is op een plafond gekomen. En dat zal in de komende jaren afnemen. Dus die olie, die raakt op. De andere olie, dat is die onconventionele olie. En dat is een kwestie van prijs. Op het moment dat de prijs op 100 dollar staat, dan kunnen we het zoveel investeren om dat naar boven te halen. Om dat olie ervan te maken. Mm -hmm. En gaat het naar 200 of 300 dollar, ja, dan kunnen we nog meer van maken. Maar het wordt dus wel steeds duurder, hoor ik u zeggen. Die olie zal. Worden. Dat heeft met drie dingen te maken. Dat heeft te maken met die goedkope olie die, wordt, uh, die de winning daarvan zal afnemen. Um, de productiekosten die zullen toenemen omdat we moeten terugvallen op die uh, onconventionele olie. En daarnaast hebben we ook nog een keer een toename van de vraag. En hoe, hoe speelt Nederland hierop in? Ik zou het even zeggen. <laughs> Door het wordt hoog tijd dat iemand iets gaat doen daar dan. Nou, nou kijk, kijk, kijk, als je kijkt naar de berichtgeving van de laatste, laatste uh, een paar maanden. en ook in het regeerakkoord. dan wordt er geschreven: dan uh, wordt ook gesteld van oké, okay, uh, we zijn afhankelijk van olie. we moeten een uh, grotere energiezekerheid hebben. en minder afhankelijk van het Midden-Oosten. En dan wordt er vervolgens gezegd dat wij dan bijvoorbeeld uh, gaan investeren op. Uh, nou, op kernenergie of uh, duurzame windmolens. Maar dat is allemaal elektriciteitsopwekking. Ja, dat lijkt me wel een positieve ontwikkeling dat we andere, andere bronnen moeten gaan aanboren. Ja, maar meer elektriciteitsopwekking heb je eigenlijk maar heel weinig. Ja. En, eigenlijk moet er gewoon een veel grotere omwenteling komen. Nou, het punt is van mensen. Kijk, op het moment dat je zegt van uh, we gaan meer opwekken, dan richt je meer op laat ik zeggen, de productiekant. Van wat, wat kunnen we alternatief op de markt zetten, een andere energievorm dan olie? Maar je moet daar kijken naar de gebruikerskant. En twee derde van alle olie die wij importeren... dat gaat naar, uh, naar, de trans naar het verkeer en vervoer. Dat ja. wil zeggen naar de scheepvaart, naar de luchtvaart... en naar vrachtwagens en auto's. En je kunt wel zeggen van... oké, okay, dan gaan we bijvoorbeeld uh, auto's gaan we elektrisch maken. Maar dan heb je maar een heel klein deel van de afname van de olie. Ja. Bedoel, de afname door de afname um, dus van die twee derde... wat we gebruiken voor de transportsector... Daarvan is weer van die twee derde, is maar net een derde voor de auto en het vrachtverkeer En die twee derde daarbinnen, dat is voor de luchtvaart en de scheepvaart. En daar is vooralsnog geen alternatief voor. Een andere aandrijfvorm dan behalve gebaseerd op, op de olietechniek. Okay. Ja, oké. Okay. Nou ja, als ik u goed begrijp, dan uh, gaat mijn creditcard nog wel pijn doen de volgende keer dat ik uh, ga, ga tanken. Dank u wel, uh, meneer Van der Vinden, mobiliteitsexpert voor uw toelichting. Goedenacht. Het is twee minuten voor half drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En iedere week hebben we hier in dit programma een band of gast die live bij ons komt spelen. En de zanger van vanavond ken je misschien van het deuntje van een reclame... voor een bekend schoenenmerk waarmee hij zichzelf in de kijker speelde. Hij groeide op in Paramaribo en op zijn dertiende verhuisde hij naar Amsterdam. En in zijn muziek hoor je invloeden van verschillende windstreken. Zijn debuutalbum Revealed is onlangs uitgekomen... en we zijn blij dat hij vannacht bij ons in de studio te gast is. Bij ons zit Stefan Morrison. Goedenacht. Goedenacht. Wij kijken in ons programma een beetje terug op de afgelopen dag. Wat heb jij zo al gedaan vandaag? Wat ik vandaag gedaan heb. Ik, um, ik heb een fotoshoot gedaan vandaag voor de, voor de FIFA magazine. Um, en ik, ben, ik heb vanochtend uh, getraind een beetje. Een beetje. Dus een, paar, <lacht> een, rondje, een rondje door de parkrennen eigenlijk. <lacht> um, ja, dat was het zo een beetje. En jouw, jouw album is net uitgekomen, Revealed, jouw debuutalbum. Ja. Heb je nu heel erg druk met uh, alle promotieactiviteiten daaromheen? Nou, met name de radiopromotie, absoluut. Kijk eens aan, je telefoon staat rood gloeiend van de radio's. Ja. Nou, dan ben ik blij dat je hier bent. In jouw bio, uh, op je website staat dat jij en je ouders in Paramaribo... een enorme platencollectie hadden. Uh, ben je met veel verschillende muziek opgegroeid? Ja, ik vind van wel, absoluut. En wat, wat, wat heb je daaruit meegepakt voor jouw eigen muziek? Qua eigen, ja, het is meer de feel van, um, van, de, van de platen zoals, uh, weet je, van artiesten zoals Otis Redding of Donnie Hathaway of een Ella Fitzgerald. Maar ook artiesten zoals een uh, Vader Abraham, daar hadden we ook thuis. Dat is echt heel erg cool, heel, erg erg vind ik. Wat zeg je? Heb je daar iets van terug in jouw muziek van Vader Abraham. Nee, weet ik niet. Weet, je, weet ik, misschien een stukje nuchterheid of zo. Of misschien dat stukje. Ja, dat, dat, dat, dat leuke. Dat leuke. Ja, um, en, en dat, ja bij, bij bijvoorbeeld in Let's Get It On. Heb ik, ook een, ik heb ook een nummer dat heet Let's Get It On. Maar er zit ook een stukje van. Uh, met na, na, na, na, na. na. Zit er, weet je okay. al, Even Vader zit. Abraham heet Ja, I don't know. Ik weet niet of het Vader okay. Abraham is. Maar we hadden echt ook in Dat soort muziek thuis. Okay, en, je, wat komt, is, je komt hier vannacht voor ons spelen. Jullie zijn ja. met z'n vieren. Stel je bandleden even voor, zou ik zeggen. Bram was ik op bas. Yeah. <laughs> Jelle heiberts op drum. Yeah, en uh, Shailies op Opties. Nou. Gezellige boel in ieder geval. Je bent de hele nacht bij ons. Wat is het eerste nummer dat je gaat spelen? Dat is juist het nummer van de uh, Rebo Klikka reclame. Shake nou. it. Ja, dan moet je heel, ik heel snel twee andere schoenenmerken noemen. Uh, Nike en uh, Adidas. Adidas. Adidas. Okay. Hey. Hey, ik zou zeggen, ga naar de zangmicrofoon. Uh, dan wil ik de luisteraars thuis nog vertellen dat zij uh, op ons programma kunnen reageren via Twitter. Doe dat dan op @redactiewnl redactie WNL of uh, doe hekje WNL in uw bericht. Dus hashtag voor de Twitter ingewijden. Hashtag WNL en dan vinden wij dat zeker. En dat uh, vinden we hartstikke leuk. Maar uh, ondertussen uh, staat uh, Stefan Morrison klaar uh, voor live muziek. Oh, hier op Radio 1. Ga je gang. Feel good. Show me that I'll wake it Sick. Stefan Morrison met zijn band, zeker hier live bij nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En blijf luisteren, want zometeen nog drie live nummers. Dank jullie wel, jongens. Het is drie over half drie, hoog tijd uh, om eens te kijken naar het laatste nieuws het Nieuwsminuutje. En daarvoor is hij aangeschoven Anne de Jong. Ja, en uh, deze keer een volledige showbizversie. Want in Amsterdam is onder grote belangstelling de de film De Gooise Vrouwen in première gegaan. De film gaat net als de serie over het wel en wee van vier Gooise vriendinnen. Fans hopen nu al dat er een vervolg komt en acteur Peter Paul Muller die de rol van Martin Morero vertolkt hoopt dat ook. Er moet gewoon een nieuwe serie komen, zei hij tegen verslaggevers op De Rode Loper. En zojuist zijn ook de genomineerden bekend geworden in het Secret Story huis. Sharon, Laura of Sofia, één van hen zal deze week het huis moeten verlaten. Het net vijf programma, maar direct te weinig kijkers. En als de kijkcijfers van het realityprogramma voor het eind van deze maand niet verbeteren, dan verdwijnt het huis helemaal van de buis. Volgens mij hebben wij hier evenveel luisteraars als zij kijkers. Ja. Ik denk dat wij meer luisteraars hebben. Hoor. Ja, Voor de mensen die het niet kennen, uh, ja, de bewoners die uh, bewaren een groot geheim voor elkaar. En tot slot nog, uh, misschien ook goed voor jullie, nieuws over Duitse kruis. Kijk eens aan. Uh, Nederlands best betaalde model deed een openbaring op Twitter. Want uh, haar vriendin en voormalig Miss Nederland en bij jullie bekend Kim Kutter... die vroeg zich af hoe ze een maand na de bevalling van haar zoon weer zo slank is. Haar korte antwoord hierop was borstvoeding. Wat ze daarmee bedoelt is nog niet helemaal duidelijk, maar dat gaan we allemaal uitzoeken. Jij zit er bovenop. Helemaal. Oké. Okay. Het nieuwsminuutje. Dankjewel Anne, je houdt het nieuws uh, voorlopig in de gaten. En over een uur ben je weer bij ons terug. Dan gaan wij het hebben over uh, ophef... Over de HEMA in Nederland en in België, dat, uh, dat gebeurde vandaag. In het Belgische Genk werd namelijk een werknemster ontslagen... omdat ze een hoofddoekje droeg. De HEMA heeft uh, laten weten dat het ontslag niet alleen aan haar hoofddoekje lag... maar uh, juist aan het gebrek aan respect voor de Belgische gewoonte. Op de Facebookpagina van HEMA staan vele afkeurende reacties op het ontslag. En aan de telefoon hebben wij Philip de Winter... politicus van Vlaams Belang in België. Goedenacht. Goedenavond. Bent u het eens met dat ontslag? Ik ben het volkomen eens. Ik vind het een terechte en een moedige beslissing van de directie van HEMA. Omwille van het simpele feit dat ook werknemers zich moeten houden aan de neutraliteit, ook op religieus vlak. En ik kan me best voorstellen dat nogal wat Vlamingen aanstoot nemen aan zo'n hoofddoek. Net zoals ze aanstoot zouden nemen aan andere uitdrukkelijke religieuze of politieke symbolen... die de voorkeur van een werknemer zouden uitdrukkelijk manifesteren. En waarom vindt u het dan moedig van de HEMA? Ja, omdat het niet zo simpel is om uh, op te roeien tegen uh, de politieke correctheid. Het is, uh niet evident om dergelijke beslissingen te durven nemen, omdat er natuurlijk protest komt uit politiek correcte kringen. Het, is, uh, het wordt onmiddellijk uh, bestempeld als racisme en dat soort van dingen meer, maar dat is het absoluut niet. Kijk, uh, de hoofddoek die is discriminerend, niet de beslissing tot ontslag van HEMA. Maar u zegt mensen kunnen daar aanstoot aan nemen. Wat, wat voor aanstoot zou een gemiddelde HEMA-bezoeker nemen aan een hoofddoekje? Wel, zo'n hoofddoek is een symbool van de radicale islam, is ook een symbool van de discriminatie van de vrouw. En dat zijn allemaal dingen die we in onze Europese samenleving niet hoeven en niet willen tolereren. En daarom denk ik dat nogal wat mensen daar aanstoot aan nemen. Het is ook een symbool van de islamisering van ons land en van Europa. En uh, mensen willen gaan winkelen in een winkel uh, waar men zich thuis voelt. En dat uh, is niet langer het geval als daar bediendes rondlopen... of werknemers die uitdrukkelijk islamitische symbolen... zoals die hoofdtoek dragen. Maar zij rekent toch gewoon je boodschappen af en daarmee is de kous toch af? Wat is daar ja, zo... dat klopt. Maar als ik naar een winkel ga... dan wil ik dat die uh, werknemster neutraal is... en mij geen politieke of religieuze mening opdringt... van welke aard dan ook... En met zo'n hoofddoek op, ja, dan weten we onmiddellijk hoe laat dat is. Dan uh, betekent dat dat zo iemand behoort tot de radicale islam... en mijn bepaalde mening via die hoofddoek wil opdringen. En dat wil ik niet. Ik wil neutraliteit. Ik kom in de HEMA ja, om, uh, uh, om er uh, wat artikelen te kopen... Uh, maar niet om er uh, uh, onderwezen te worden in de islam. Als een medewerker met een broche van Vlaams Belang zou werken... dan zou je daar ook tegen zijn. Ik denk dat dat evenmin zou kunnen. En ik kan u verzekeren dat zo'n medewerker onmiddellijk ontslagen zou worden. En ik vind ook niet dat iemand met een, een speld of een, een button van het Vlaams Belang... Uh, naar zijn werk moet gaan. Uh, zijn politieke mening, dat is privé. Dat moet hij buiten de werksfeer houden. In de werksfeer moet hij zich neutraal gedragen. En daarom vind ik die beslissing van HEMA correct. Oké, okay, we horen het. U bent het ermee eens. Uh, hoe groot is de ophef in België zelf? Ja, toch wel heel groot blijkbaar, omdat het een van de eerste keren is dat een dergelijk groot bedrijf dit aandurft. En ik zou aan de mensen durven zeggen, steun HEMA, wordt klant en laat zien dat je het eens bent met HEMA. Ja, u zegt dat er zijn mensen die aanstoot nemen aan die hoofddoekjes... maar er zijn toch ook heel veel mensen die aanstoot nemen aan het feit dat ze verboden worden. Dat zien we ook uh, op de Facebookpagina van de HEMA. Daar staan heel veel reacties. Mensen die zeggen, nou, ik ga geen HEMA-worst meer kopen na dit ontslag. Dat uh, zijn een stelletje racisten. Ik vraag me af of ik wel klant wil blijven van die winkel. Dus er zijn kennelijk ja, ook heel veel mensen die dat, andersom aanstoot nemen. Dat zijn de klassieke multiculties die natuurlijk heel ijverig zijn op internet... maar ik denk dat de grote meerderheid van de Vlamingen... achter de beslissing van HEMA staat en HEMA steunt. En en die zullen die HEMA-worst echt wel kopen, meer dan ooit in het verleden. Nou heeft de HEMA ook laten weten dat het ontslag niet alleen maar aan het hoofddoekje lag... maar ook aan het gebrek aan respect voor de Belgische gewoonte. Waarom sluiten vrouwen met een hoofddoekje niet aan bij de Belgische gewoonte? Ja, omdat wij een Europees volk zijn, dat uh, die gelijkheid tussen man en vrouw hoog in het vaandel draagt. Het is vandaag uh, Internationale Vrouwendag. Ik vond het heel symbolisch dat uitgerekend vandaag die discussie aan de orde is, want die hoofddoek ja, die staat haaks op uh, al die verwezenlijkingen die er de voorbije decennia en eeuwen zijn geweest, uh, waarbij die gelijkheid tussen man en vrouw, zeker hier in Europa, hoog in het vaandel wordt gedragen. En laten we dat maar blijven doen en daar geen afbreuk aan laten doen... door de radicale islam die net het omgekeerde wil. Ja, maar toch ook wel weer jammer dat uh, op Internationale Vrouwendag... een vrouw haar baan kwijtraakt. Ja, dat kan wel zijn, maar die vrouw die haar baan kwijt is... tienduizenden uh, en honderdduizenden vrouwen... Uh, die zijn wellicht tevreden omwille van het simpele feit dat uitdrukkelijk wordt gezegd dat we ons niet onderwerpen aan de islam, een godsdienst, die de discriminatie van de vrouw uiteindelijk in de Koran heeft ingeschreven. En ik denk dat dat niet opweegt tegen die ene vrouw die haar baan kwijt is. Maar het is toch ook wel goed voor de integratie, denk ik, als zo'n meisje bij de HEMA gaat werken en een baan heeft gewoon netjes meedoet, dat is toch niks mis mee? Nu gaat ze misschien nee, in de WW. Nee, ja. het is juist omgekeerd. Ik denk dat dit niets met integratie te maken heeft, die baan. Wat met integratie te maken heeft, dat is dat we die hoofddoek niet tolereren. Dat we duidelijk maken dat wie naar hier komt zich moet aanpassen en zo niet moet opkrassen. En die hoofddoek kan niet, het kan niet in Turkije, het kan niet in Tunesië, het kan niet in een aantal andere landen waar men perfect weet hoe het functioneert met die radicale islam. Waarom zouden wij in Europa dan die hoofddoek tolereren? Goed, uw punt is duidelijk. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Philip de Winter, Vlaams politicus van Het Vlaams Belang. Dank u wel voor uw tijd.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 Ja, maar wij gaan eerst over naar Amerika. De presidentsverkiezingen van 2012, dat lijkt nog best wel ver weg... maar de potentiële kandidaten zijn al druk bezig om leden te werven. De Republikeinen zijn namelijk al op zoek naar een geschikte kandidaat... om tegenover president Obama te zetten. In Iowa zijn mogelijke kandidaten zelfs al bezoeken aan het brengen. Onze correspondent Wouter Zantingen in Washington... volgt de verkiezingen nu al op de voet. Goedenacht. Goedenacht. Waarom beginnen de Republikeinen in Iowa nu al handen te schudden? Nou, in januari van 2012 dan beginnen de voorverkiezingen binnen de Republikeinse Partij. En dan worden er dus binnen de, de Republikeinse Partij dus, uh, uh, verkiezingen gehouden. Nou, traditioneel is uh, Iowa samen met New Hampshire een van de eerste staten waar dat gebeurt. En uh, de, de Republikeinse kandidaten focussen zich heel erg op deze eerste verkiezing. Omdat ze dan hopen dat een goed uh, resultaat daar zich doorzet in de andere uh, staten. Voor de kandidaten die niet meer dan 10% halen, die geven dan al gauw op. Vandaar dat we uh, daar nu dus al zijn om te proberen langzaam een, een basis op te bouwen. Maar kan een boerenjongen uit Iowa zich ook uh, verkiesbaar stellen? Nou, iedereen uh, kan zich uh, kandidaat stellen. Uh, de caucuses, zoals deze voor verkiezingen heten, die, uh, ja, die zijn best wel kneuterig. De kandidaten die rijden met hun, hun bus door uh, Iowa, eigenlijk uh, de Brenten van Amerika. Er dus zijn helemaal geen grote steden, uh, alleen maar uh, landbouw. En uh, ze gaan langs elke brei- en kantklos- en hockeyvereniging. En dan proberen ze dan uh, iedereen te overtuigen om open te stemmen. Dus uh, ja, ieders hand wordt, uh, wordt geschud, dat is het doel. Dus ja, als je heel erg aardig en persoon ja, personable overkomt, zoals hier wordt gezegd. dan uh, maak je een goede kans om uh, in zo'n staat uh, te worden gekozen. Wat, wat zijn het eigenlijk voor kandidaten? Zijn er ja. nog mensen bij die wij kennen? Ja, uh, degene die zich uh, net heeft gezegd dat hij misschien uh, zich als kandidaat gaat stellen. Dat is uh, Donald Trump, die jullie waarschijnlijk wel kennen van de tv-show The Apprentice, uh, You're oh, ja. Fired. <laughs> uh, ja, de andere vijf die er nu bezig zijn, dat zijn meer de politie. De twee belangrijkste, uh, toch wel de oud-voorzitter van het lagerhuis Newt Gingrich en de uh, gouverneur van de gematigde staat uh, Minnesota, Tim Ball Palenti. Maar wil je zeggen dat de grote businessman Donald Trump in een bus door Iowa langs kantklosclubjes gaat rijden? Hij is daar dus nog niet. Hij heeft waarschijnlijk meer een landelijke strategie, want hij heeft natuurlijk al uh, best wel bekendheid. Dus hij heeft het wat minder nodig dan de gewone politieke kandidaten die bij het gewone volk niet bekend zijn. Okay. En, en dat zijn dus de republikeinen. Hoe zit het eigenlijk op democratisch uh, gebied? Zijn er ook nog drastische uh, veranderingen? Nou, er zijn natuurlijk officieel ook wel voorverkiezingen, ook in Iowa en alle andere staten. Maar uh, democraten zijn niet echt ontevreden met Obama. Dus waarschijnlijk zullen er geen belangrijke kandidaten, zoals bijvoorbeeld Clinton, zich uh, kandidaat stellen tegen hem... Dus ja, de, de kans is heel groot dat hij gewoon unaniem wordt gekozen. En dat er dus geen volverkiezingen zijn van de Democraten. Ja, maar kom op, Obama gaat die verkiezingen toch wel weer gewoon winnen, denk je niet? Ja, dat denk ik wel. Het Republikeinse kamp is echt heel erg verdeeld. En als je kijkt naar die kandidatenlijst, dan ja, is er echt geen gematigde, charismatische kandidaat die de Amerikanen bij elkaar zou brengen. Mijn vrouw is, uh, is lid van de Republikeinse partij. We hebben hier een, lid, een uh, lijst gekregen met uh, mogelijke kandidaten. Dan mogen wij dan... een. Uh, een, een ranking van maken. En als je dan, dan kijkt naar de helft daarvan, die uh, heeft al meegedaan, maar die is het niet geworden. Dus dat zal ook wel weer niet worden. Mensen zoals Giuliani bijvoorbeeld of Huckabee. Uh, een, een flink deel is te extreem om door de gemiddelde Amerikaan te worden gekozen. Ron Paul, uh, Michelle Bartman, Sarah Palin natuurlijk. Ja, en dan degenen die wat, wat slimmer, wat gematigder zijn, ja, die hebben allemaal geen nauwelijks bekendheid. Kijk, je hebt dan Tim Palenti, waar we het over hadden, die is uh, republikeinse gouverneur in de democratische staat uh, van Minnesota. Maar ja, hij heeft de naamsbekendheid vergelijkbaar met een uh, gedeputeerd statenlid uh, van de provincie Limburg. <laughs> Geen dus, uh, idee. Ja, Republikeinen hebben niet echt iemand op dit moment uh, die er sterk voor staat. Oké, okay, oftewel, we hebben het hier over verkiezingen die nog uh, meer dan een jaar voort gaan slepen. En ondertussen weten we al wie er gaat winnen. Nou, er kan nog veel gebeuren natuurlijk, maar uh, Obama staat er goed voor. Oké, okay, dankjewel. Wouter Zantingen, live vanuit Washington. Dankjewel voor je toelichting. En wij gaan snel verder met. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Heb je ook zo'n zin in regionaal nieuws met een knipoog? Mooi zo, want wij behandelen zoals iedere week weer namelijk het leukste van onze provinciale mediavrienden. Om te beginnen in Flevoland. Want bij de Bambi Hof. Ah, oh. oh ja, Bambi. Daar zijn de eerste lammetjes geboren. Ah. Oh. Zijn ze lief? Ja. En wat zijn het? Eh, uh, schaapjes. Jongen of een meisje? Dat weten we niet. En hoe vind je ze? Lief. En wat doe je met ze nu? Optillen. Waarom? Omdat ik ze wil eieren. Ja, altijd moeilijk om kinderen te interviewen. Het gaat ook niet bijste diep, dit interview van deze verslaggever. Maar dan gaat hij ook nog eens dit jongetje uit zijn droom helpen. Dat ze zo'n lekker vachje hebben. Maar ze worden wel weer groot, hè? Ja, ik vind het wel jammer. Waarom dan? Dat, dat het zo weer groot wordt en dat... Zo heel dik vachtwoord. Dan kun je ze niet meer optillen. Nee. Gelukkig blijft dit meisje van de lammetjes houden, ongeacht wolkleur of gewicht. Nou ja, het zijn gewoon dieren en dieren blijven dieren. En ik vind gewoon heel erg aardig, die beesten. Nee. Nee. Almelo heeft een probleem. Nou ja, de wijk Nijrace heeft vooral een probleem. De architect van de wijk Nijrace bleek negen jaar geleden een groot bamboe fan. Hij bedacht bij de aanleg van de wijk dat bamboe naast de huizen en in de perkjes wel leuk zou staan. De bewoners zijn er inmiddels helemaal klaar mee. De worteltjes die groeien daar al onder de tegelpad door bij de buren. En, uh, dat roeit zo ver uit. Dat is echt een pak van een 30, 40 centimeter wat uh, alleen maar wortels is. De problemen komen dan ook totaal onverwacht. Had u dit niet kunnen zien aankomen, dat dit met bamboe zou gebeuren? Nee, nee. Mede niet omdat we het helemaal ingekapseld hadden met het, uh, met het anti Hadden we verwacht dat het uh, uh, binnen de perken was. Het zit 60 centimeter diep in de grond. Het steekt er 10 centimeter boven. Dus ja, dit, was, nee, dit hadden we absoluut niet voorzien. Nou ja, helemaal niet. Als je op Wikipedia kijkt, dan staat er dat de snelle variant bamboe zich verspreidt... met een tempo van tientallen centimeters per jaar en uh, kan tuinlieden voor grote problemen stellen. Bamboe kan daarmee een onkruid zijn. Gelukkig is er een oplossing. Maar eerst worden alle planten met wortels en al verwijderd. Totale kosten voor de hele wijk? Ongeveer 45.000 euro. Het kost misschien wat, maar deze man is er ongelooflijk blij mee. Ik ben heel blij dat het eruit gaat. Nou, dan is er in ieder geval nog iemand blij. Heel fijn. We eindigen bij de grootste held die het Noorden ooit gekend heeft. Dat is Martin Drent, De man die zichzelf ooit uitriep tot beste pinchhitter van Nederland... keert terug op het voetbalveld. Bij DZOH Emmen in de derde klasse wel te verstaan. Ik vind het ontzettend leuk. Een jonge groep. 22 jaar gemiddeld. Dus dat helpt ook nu wel aardig naar de kloten, Maar voor de rest... Nee, heel leuk. En Martin zou Martin niet zijn als hij alvast een mes scherpe analyse klaar heeft... voor de wedstrijd Veendam-Emmen van vrijdag. Over het algemeen verneuken ze elkaar. Dus Emmen staat er nu fantastisch voor. Twee keer gewonnen in de periode, Veendam één keer. Dus Veendam gaat winnen. Ja, zelf speelde Trent voor beide clubs. En als goaltjesdief scoorde hij ook nog wel eens. En um, ik heb ook een keer, twee keer thuis gescoord. En toen kwam er een, een voorzet vanaf de rechterkant. En die bal die neem ik in één keer zo. En je ziet die bal heel mooi zo erin gaan en uh, beelden staan nog op internet, dus die kan je nog wel uh, hey, je moet nog zoeken dus die moet je maar even opzoeken. Ja, nou wij hebben het even opgezocht ja, zo mooi was het nou ook weer niet. Maar goed, de vraag is natuurlijk of Drent op 41-jarige leeftijd nog steeds het doelpunteninstinct heeft. Terug naar de wedstrijd van zaterdagmiddag. DZOH kent een hele makkelijke wedstrijd tegen Zwelo. staat met 5-1 voor en dan is het eindelijk tijd voor Martin Drent. Hij krijgt nog 20 minuten. Het blijft uiteindelijk bij die 5 tegen 1. En Trent scoort dus niet. Maakt plezier in een spelletje vergoed veel. Ja, Martin. Maar goed, je blijft een held. U hoorde fragmenten van Omroep Flevoland, RTV Oost en RTV Drenthe. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En het is weer tijd voor de live muziek. Bij ons in de studio is Stefan Morrison met zijn band. Wat is het volgende nummer dat jullie gaan spelen? Damn These Eyes. Damn These Eyes. Dus ik zou zeggen, dames en heren, zet je radio nog net even wat harder. En gaan jullie gang. Damn these, damn these, damn these. Damn these, damn these. Damn these. Since I got started, I've been traveling from state to state. The further away from home, the more questions come to mind There is no reason to be happy all the time That is not reality, so stop fooling mine Debbie's eyes are mine Nothing is what it appeared to be Debbie's eyes are mine What's the reason behind reason? these eyes of mine. What's the reason for changing seasons? Here I go again. Here I go again. Hey. I started a cold down. Still worry all the time. Would it make me a better man if I'd worn a golden crown? In other words, if I would be the king, would all these questions disappear? But that's not my reality, no, no, no. So oh, no no here i go yeah yeah yeah yeah yeah, yeah. Those that I've talked, those that I've laughed with, those that I've cried with, cried with, cried with. The things that I've noticed, the places I've been to, the people I've seen. Those that I've talked, those that I've laughed with, those that I've cried with, cried with, cried with, cried with, cried The things that I've noticed, the places I've been to, the people I've seen. Those that I've talked, and those that I've laughed with, those that I've cried with, cried with, cried. Private, private, private, private. Damn these eyes van Steven Morrison en de band. Dank jullie wel, jongens. Uh, blijf vooral hangen, want straks uh, na drie uur horen we nog veel meer muziek van hen. Het blijft toch lastig dat stemmen tellen. Dat bewijzen ze wel in Flevoland. Eerst zou de Partij voor de Dieren helemaal uit de staten verdwijnen. Maar uiteindelijk kregen ze toch één zetel. Ja, nu wil de VVD een hertelling omdat er 80 stemmen te veel zijn geteld. En dus zijn het spannende tijden voor Melissa Baks, de nummer 1 van de Partij van de Dieren, in Flevoland. Goedenacht mevrouw Baks. Ja, goedenacht. Ja, u... uh, je zegt het trouwens niet helemaal correct, want uh, het blijkt nu dat er 80 meer stempassen ja. zijn geteld. Ja, inderdaad. Ja. De stempassen de die zijn ingeleverd, zeggen. maar niet uh, de stemmen, zoiets toch? Ja, precies. Ja. Nou, en, en zit u nou nagelbijtend op de bank om te wachten uh, of er inderdaad een hertelling komt? Nou ja, eigenlijk niet hoor, want uh, ja, aanvankelijk wilden wij zelf ook een uh, hertelling hebben. Uh, want uh, vorige week donderdag bleek dat wij drie stemmen tekort zouden komen, mm. uh, voor, uh, om in aanmerking te komen van een restzetel. Maar uiteindelijk bleken wij toch, uh, bij, uh, bij het hoofdstembureau, bleken we toch voldoende stemmen te hebben, waardoor de restzetel naar ons ging. Uh, maar wij wilden toen dus ook uh, graag een hertelling hebben als het zou gaan om, uh, om een enkel aantal stemmen, hè, wat je tekort komt. Maar wij gingen er toen vanuit van, ja, daar maakt dan het hoofdstembureau maakt er dan een besluit over van, nou ja, jullie krijgen je hertelling of niet. We verwachten eigenlijk van niet. Maar wat er nu aan de hand is, is toch eigenlijk wel heel anders. Want nu wordt dat besluit tot hertelling neergelegd bij de staten. En uh, het is eigenlijk helemaal geen eerlijke situatie dat de staten of raden mogen beslissen over uitgebrachte stemmen. Nee, dan mag dus de coalitie zijn. zelf verzinnen dat ze een hertelling gaan doen. Ja, precies. precies. Ja, en eigenlijk zou een onafhankelijk orgaan, en dat was dus ook ons plan bij het stembureau, dat, dat, dat zij dat moeten beslissen. En uh, ja, door, door hierdoor gaan dus heel, heel oneerlijke dingen gebeuren, want het is wel heel twijfelachtig dat we hierover kunnen gaan stemmen. Maar we zitten nu ook nog eens vlak voor de coalitievorming, waardoor sommige partijen dus ten gunste van het VVD zullen stemmen. En dus voor die, voor die hertelling... Uh, alleen maar om hun positie niet in gevaar te brengen. En volgens mij is dat niet de bedoeling geweest van de burger die zijn stem uitbrengt. Ja, de VVD die heeft uh, die hertelling aangevraagd en zij kunnen ja. uiteindelijk nog uw plekje afpakken. Maar ze zeggen zelf dat het verzoek om hertelling hier los van staat. Gelooft u dat? Nee, dat geloven we eigenlijk helemaal niet. Want uh, ja, er zijn dus 80 meer stempassen in Almere geteld dan dat er uh, stembiljetten zijn, uh, zijn geteld. En uh, ja, de VVD die gebruikt het als argument, maar dat is een ongeldig argument, want uh, het probleem van de 80 meer stempassen los je niet op door de stembiljetten nog een keer te gaan hertellen. En uh, ja, fraude kun je daar ook niet mee aantonen. En daarbij hoorden wij ook van het stembureau dat een overschot aan stempassen helemaal niet abnormaal is, want het gaat hier eigenlijk om 2 à 3 extra stempassen, verdeeld over 30 stembureaus. En... Uh, ja, volgens het, het hoofdstembureau, daar hebben wij mee gebeld. Die zeggen, ja, dat, dat komt heel regelmatig voor. Want uh, mensen lopen gewoon wel eens weg uit het stemhokje. Die bedenken zich ineens... Twee A3 en... stempassen? Gaat het echt om zo'n klein verschil? Uh, ja, in 2 A3 extra stempassen verdeeld uh, per, per stembureau. Ja, hè? Ah, dus uh, okay. over 30 stembureaus. Ja. Maar volgens hen is dat helemaal niet veel. Dus, dus wij vinden eigenlijk dat het argument van de Cvd helemaal niet opgaat. Maar... En eigenlijk weet iedereen hier ook wel dat het hun gaat om die, uh, om die foutmarge, hè? Ja. er worden bij elke telling worden er toch fouten gemaakt ja dat is nou eenmaal zo en zij hopen gewoon dat de hertelling voor hun gunstiger uitvalt want als wij nu uh, vijf stemmen tekort komen dan gaat de rest zetel naar hun maar dat geldt ook voor de ChristenUnie als de ChristenUnie en de SGP uh, elf stemmen minder hebben dan gaat de zetel uh, van hun dus ook naar de VVD ja, maar... en als het de VVD werkelijk om die stempassen zou gaan dan hadden ze dat vrijdag bij het, uh, bedste, bij, uh, bij het stembureau ook aan kunnen geven want dat was eigenlijk ook de tijd en de plaats ja. Maar zeg nou eens eerlijk, als het rollen nou waren omgedraaid... en u had nog drie stemmen nodig voor, voor die zetel... dan zou u toch ook hertelling willen? Dan zou u dit toch ook proberen? Ja. Klo nou, dat was dus ook uh, het plan, omdat wij dus in de veronderstelling waren dat we drie tekort kwamen. Dus uh, wij wilden dat die vrijdag, uh, dat het stembureau dus bekend zou maken van hoe de zetels zijn uitgevallen, wilden wij dus ook dat bezwaar indienen van, goh, uh, mogen wij een hertelling hebben? Maar wij zijn toch in de veronderstelling geweest van, ja, dat is een beslissing die ligt bij het hoofdstembureau. Want wij zouden dat zelf, zouden wij nooit via staten of, uh, of raadsleden, ja, wij willen niet dat hertellingen, dat zij dat in de hand kunnen hebben. Het okay. is gewoon gevaarlijk. Als dit een trend gaat worden... dan gaan grote partijen in Nederland dus een zekere macht krijgen... over de stemmen van de burger. Oké. Okay. Nou ja, uh, uw punt is duidelijk. En voor de dieren hopen we nog maar dat, u, dat uw zetel behouden blijft. Uh, dank u wel, Melissa Baks. Nummer 1 van de Partij van de Dieren in Flevoland. En succes met uh, al dan niet hertellen. Oké. Okay. Het is alweer bijna drie uur, dus we gaan zo meteen luisteren naar het NOS-journaal. En daarna zijn we terug met een nog heel uur Nog Steeds Wakker Nederland. Met daarin onder andere... Een vermist Volkswagen busje. En wij gaan helpen die terug te vinden. Ja, en we gaan terugkijken op de voetbalavond van uh, vannacht. Van vandaag. Uh, Champions League wedstrijden. En uh, we gaan ook kijken naar de voetbal in Nederland. Want uh, met de scheidsrechters in Nederland is niet iedereen even tevreden over. Dat niveau, dat uh, mag wel wat omhoog. En in Rotterdam gaan ze huisjesmelkers aanpakken. En zometeen hoort er daar meer over. In het volgende uur van Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1.